10 uur in Montserrat met het nos journaal Op de Nederlandse stranden wordt vandaag een topdrukte verwacht. DNS rijdt met extra lange treinen richting Hoek van Holland en Zandvoort. De reddingsbrigade is met extra mensen paraat langs de hele kust. Inmiddels begint het al flink druk te worden op de wegen naar de stranden. Dat is met name het geval op de lokale wegen naar Hoek van Holland, Kijkduin en Noordwijk. De ANWB verwacht dat een aantal lokale wegen de komende uren volstromen. Door een aantal muziekevenementen zoals Lowlands in Biddinghuizen en Decibel bij de Beekse Bergen kan het ook op andere plaatsen op de weg flink druk worden. De gemeente Utrecht verliest mogelijk miljoenen euro's door een financiële constructie om FC Utrecht van de ondergang te redden. In 2003 gaf de gemeente de Eredivisieclub 25 miljoen euro om het hoofd boven water te houden. Dat geld werd via een omweg in FC Utrecht gestoken... bouwbedrijf Midred dat het nieuwe stadion bouwde, kreeg de miljoenensteun. Maar die bouwer ging vorig jaar failliet... en dat had grote gevolgen voor de gemeente Utrecht. Pas toen bleek dat de financiële injectie van 2003... niet goed was afgedekt in geval van een faillissement. China heeft positief gereageerd op de benoeming van de Algerijn Brahimi... als nieuwe internationale gezant voor Syrië... Volgens het Franse persbureau AFP staat in de verklaring dat China hem steunt en met hem zal samenwerken. Peking roept verderop tot een vredige oplossing in Syrië en een staakt het vuren tussen alle partijen. China is een bondgenoot van Syrië en heeft samen met Rusland in de Veiligheidsraad tot nu toe geweigerd in te stemmen met sancties tegen het land. De andere leden van de raad willen harder ingrijpen. Gisteren maakte de VN bekend dat Lachdar Brahimi de opvolger wordt van Kofi Annan als internationale gezant. En dan het weer. Het wordt een zonovergrote dag. In de kustgebieden blijft de temperatuur net onder de 30 graden. In de rest van het land kan het 34 graden worden. Morgen opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Op dit moment staat er in totaal 45 kilometer file. Het zijn vooral strandfiles en een aantal ongelukken. Bijzondere files staan er op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer door een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. A15 Rotterdam richting Europort voor de afrit Brilen 6... A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen knooppunt de Stok en Heerle 4 kilometer door een aanrijding. Daar is, één rijstrook, maar... Daar is nog maar één rijstrook open. En op de N57 Rotterdam richting Ouddorp... tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 4 kilometer. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...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 Tros show Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. Exact vier minuten over tien, het laatste uur van de show. Aangeschoven is Ingrid Hogenvorst, recensent van dienst... en ze heeft één, twee, drie boeken bij zich. Ja, want er druppelen al wat nieuwe titels, de boekwinkel binnen... Het, het boekenseizoen is natuurlijk nog niet echt begonnen. Maar zo kwam afgelopen donderdag bundel verhalen uit van Mirjam Boelsems. Dronk, heb ik meegenomen. En verscheen de vertaling van Mrs. Robinson's Disgrace. Waarin de voortreffelijke Kate Summerscale... ik heb al eerder een boek van haar hier uh, besproken... Een, uh, een speurtocht onderneemt naar de toedracht... rond een schokkende echtscheidingszaak. Die het Victoriaanse Engeland echt uh, jaren in de ban hield. En die zaak die toont heel goed uh, de speelruimte van vrouwen in de 19e eeuw in hun huwelijk. Maar vooral hoe ongelooflijk bang ze waren voor seksuele fantasieën. Het wordt heel leuk, want het gaat allemaal om een dagboek. En dan, uh, uitgeverij Cossé bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met een reeks jubileumuitgaven. Heel mooie in Linnen gebonden boeken voor een pocketprijs. Een aantal van die titels er zijn al tien titels verschenen. Arie heeft wel een aantal gedaan en Pieter ook. Nou, de elfde is nu verschenen. De drinker van de Duitse schrijver Hans Valleda. En dat is een pseudoniem van Rudolf Ditsen. Een wonderlijke personage, bewonderlijke man, eigenlijk wiens leven... net als dat van zijn personage getekend is door ellende. man kwam in de gevangenis, was verslaafd aan alcohol en morfine... en weet ik veel wat, is aan een overdosis overleden. En hij schreef de drinker in de gevangenis. Daar zat hij wegens uh, poging tot doodslag op zijn vrouw. En hij heeft, uh, werd ontwerekeningsvatbaar verklaard. En net voor zijn dood kon hij dat manuscript nog inleveren. En dat is een heel verhaal. Dus het is een heel bijzonder boek. Hm. Tot straks. Oké, okay, ja, dat en meer over een minuut of twintig. Tot die tijd praten we over een grote overzichtsexpositie van Nederlands bekendste graficus M.C. Escher. Dat vindt plaats in Paleis Soesdijk. Om kwart voor elf is regisseur Jos Tietegast, die een van Shakespeare's vrolijkste stukken bij de hoorns vatten... bij de Utrechtse Spelen. Much ado about nothing. Maar eerst de moeilijkheden van een vrouwentrio in Moskou. Wereldwijd is er met verontwaardiging gereageerd... op het besluit van de Russische rechtbank... om de dames van de punkgroep Pussy Riot... tot twee jaar uh, cel te veroordelen. Ze werden gisteren schuldig bevonden aan ordeverstoring... en het kwetsen van het Russisch-orthodoxe geloof. De band had, u weet dat vast, in een beroemde kerk in Moskou... geprotesteerd tegen kandidaat-president Poetin. Over dit hardvochtige vonnis en de gevolgen... gaan we praten met Rusland-deskundige Bas van der Plas. Die woont in Sint-Petersburg. Goedemorgen, Bas... Voor de Ja, hoe is het daar in Sint-Petersburg? Is het daar ook zo warm? Uh, dan gelukkig niet. Ik hoor bij jullie uh, tropische verhalen ja. bij de 20 graden. Ja. Oké, okay, nou heerlijk. Hé, hey, luister, uh, Het uh, complete vonnis, dat voorlezen, ja. die duurde drie uur. Ja, dat klopt. Was je nog verbaasd over uiteindelijk de hoogte van de straf? Uh, nee, dat niet. Dat was eigenlijk, uh, lag je door de verwachtingen. Uh, twee jaar, dat viel volgens sommigen zelfs nog mee. Want er was oorspronkelijk uh, zeven jaar geëist... wat later verminderd werd naar drie jaar. En dan uiteindelijk de uitspraak van twee jaar. Nou, dat moet dan volgens sommigen meevallen. Ja. Maar dit in een uh, absurd politiek proces. Uh, de rechter die heeft dus zich alleen maar uh, uh, gehouden aan het feit... dat gelovigen beledigd zouden worden. Zeg maar, alle politieke achtergronden die werden gewoon uh, verdoezeld. Die werden dus ontkend waar wel degelijk een, een politieke actie van, uh, van Pussy Riot was... tegen Poetin en tegen de steun die Poetin heeft gekregen... van de Russisch-Orthodoxe kerk bij de verkiezingen. Ja. Vind je de leuke muziek eigenlijk van Pussy Riot? Uh, nou, <lacht> ik, ben niet, ik ben er zelf niet zo lief, van. Ik, ik, ik maar... zie het maar... pas al zitten. Nou ja, we kunnen, we kunnen even luisteren. Want mensen denken, goh, wat voor muziek maken die eigenlijk? Poetin Lights Up The Fires heet dit. Nou, doe maar even een stukje. Ja. Ja, ik wil... Bas? Nou, de tekst is er ook vertaald bij YouTube in het Engels. Dus als mensen het daar willen lezen... Butcher Riot... Ja, maar jij hebt het kunnen verstaan wat ze zingen. Want jij spreekt Russisch. Wat hoorde jij maar ja, dus Poetin die moet uh, weg en uh, ze hebben nu een nieuw lid gemaakt. En dat betekent dus dat de Heilige Moeder Gods moet zorgen dat Poetin verdwijnt. Ja. Daar komt het in feite op neer. Ja. Maar meneer Poetin, die uh, heeft een hele uh, wrange Russische traditie voortgezet, namelijk die van de absurde processen. We hebben al een heleboel absurde politieke processen gehad... tijdens uh, de regering van Nicolaas I, meer dan 150 jaar geleden. We kennen de processen uit de tijd van Stalin... dat dus de oude bolsjewieken opeens bekende Japanse, Duitse of Amerikaanse agenten geweest zijn... en ter dood werden veroordeeld. Uh, Poetin heeft dus ook een traditie opgebouwd met Gorakowski... met het hele gebeuren rond uh, de schuldigen in de zaak Politkovskaya. En nu ook weer met uh, Pussy Riots. Dus in feite... Uh, Volgt Poetin een klassieke Russische traditie, mogen we bijna zeggen. Bas, wat vinden de mensen bij jou in de flat ervan? Of vinden jullie er helemaal niks van? Nou, kijk, het, uh, het land is dus uh, verdeeld op een uh, aantal punten. Want er wordt dus gezegd dat de Russische orthodoxe gelovigen die zijn uh, beledigd. Uh, dat is dus een categorie mensen waarvoor, waarop de uitspraak van toepassing is... die we vroeger ook in Nederland kennen. Hou jij ze dom, dan houd ik ze arm... Dus dat wil zeggen, de kerk houdt de mensen dom en de regering... of de staat houdt de mensen arm. Maar in steden als Moskou en Sint-Petersburg is er een groeiende middenklasse... die dus wel meer vrijheid wil, meer politieke vrijheid wil... richting democratie, uh, helemaal niets ziet in de regeringsstijl van Poetin, en dat zijn de mensen die dus de afgelopen uh, maanden continu aan het protesteren zijn. En dit zijn dus ook de mensen die nu de straat opkwamen, gisteren bijvoorbeeld uh, tijdens het proces in Moskou, en gisteravond een uh, kleine demonstratie in Sint-Petersburg, van mensen die dus vinden dat Pussy Riot gewoon vrijgelaten moet worden. Maar is het bij jou in de flat een gespreksonderwerp? Is het iets wat iets, je met mensen die... bespreekt? Niet echt, niet echt. Ik zat gisteren in de metro in sint Petersburg. Naast mij zit een vrouw een populair eh, damesblaadje te lezen. Er zat een enorm artikel in. Eh, onder de kop van... Ik kuste de hand van Poetin. Eh, uit Liefde voor Rusland. En er dan er gaat een hele pagina zo door. Hmm. Dus dat is dan de manier... Dat zijn dus de mensen die gehouden worden. Ook door de media. Eh, die dat soort eh, verhalen dan, eh, dan lezen. En vraag jij het dan ook wel aan zo iemand... Ja, ik, ik, ik praat er wel met mensen ja. over. Ja, mensen vinden het een absurd vonnis. Twee jaar, dat had niet gehoeven. Uh, de kerk die uh, heeft nu zelfs om gratie gevraagd. Er is dus voor het proces is er een woordvoerder geweest van de Russisch Orthodoxe Kerk. Die zegt: Ik heb een droom heb ik gehad. In die droom heb ik God gezien. En God heeft daarbij gezegd: Als deze meisjes berouw tonen, dan worden ze vrijgesproken. Oh, wat geweldig. Ja, nou ja, dus dat, maar dat is dus een beetje het niveau waarop dan hier uh, Ik, erover gesproken wordt. Nou ja, er wordt in de hele wereld over gesproken, dat weet jij ook Geluk, wel. Er zijn allerlei, wel. ja, Madonna en, en iedereen bemoeit zich daarmee. Ja. Uh, denk je dat uh, toch ze zich een beetje op die zaak verkeken hebben? Uh, nou, kijk, het is bekend dat zowel Poetin als uh, Medvedev uh, fans zijn van uh, westerse popmuziek. Uh, die worden ook regelmatig uitgenodigd als ze feestjes hebben. Dus ik had zelf eigenlijk gedacht dat ze daar nog gevoeliger voor waren... dan wat er nu uiteindelijk gebeurd is. Maar van de andere kant, ze moeten ook uh, zeg maar de illusie ophouden... van een zelfstandige rechtspraak. Snap je? Dus ja. Kijk, als, als ze nu gaan zeggen, ja, dat had niet gehoefd. Ja, maar als ze dan denken, oh, dus, Paul McCartney. Dus, ja, die, die maar dan moet... gaat de staat zich dus bemoeien met de rechtspraak. Dus er moet straks een formule worden gevonden... om dus op een elegante manier hier vanaf te komen. Want Bas, ze zijn uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar. Volgens ja. het verhaal moeten ze een naar een strafkamp. Een Wat strafkamp is dat een strafkamp in Rusland? Nou, land? dat is ver van de, van de buitenwereld. Uh, meestal in, de, in uh, uitgestrekte bosgebieden. Dat zijn gewoon een soort werkkampen. Uh, die heb je daar met een streng regime. Dat betekent dat je daar geen bezoek mag ontvangen, geen pakjes mag ontvangen. En je hebt ze met een licht regime. Dan mag je dus wel af en toe bezoek ontvangen. En je mag pakjes ontvangen met voedingswaren, omdat het eten in die kampen ook vaak uh, heel slecht is. En is dat duidelijk naar wat voor kamp die dames gaan? Nee, dat, is, dat is nog niet duidelijk. Uh, de advocaten hebben tot, op dit moment nog aangekondigd in hoge beroep te gaan. Ze gaan ook nog een uitklap uh, uh, aanspannen bij het Europese Hof voor de Mensenrechten. Uh, dus voorlopig is. Deze zaak nog niet uh, afgelopen. Uh, gisteren waren de demonstranten, dat vertelde je al, in ieder geval in Moskou, bij de uitspraak, die werden ook gelijk per bus afgevoerd. En uh, het is de vraag in welke straf kan die uh, terechtkomen. In, uh, zo kort mogelijk tijd had de politie vijf arrestantenbussen vol. Uh, waaronder een aantal uh, bekende figuren, onder andere Karikasparov... Uh, die ook weer een keer uh, gearresteerd werd. Uh, tegen een andere leider van de oppositie, die er ook kwam, kwam uh, demonstreren. Er is intussen een proces gelopen wegens fraude van een paar jaar geleden. Maar er zijn natuurlijk allemaal weer uh, gefabriceerde processen. Zoals die ook kennen uit de, uit de Stalin-tijd. En het lijkt erop dat uh, Poetin die traditie ook weer een beetje aan het voortzetten is. Oh. De, de vraag, en dat kwam ook bij een eerder onderwerp... vanochtend bij ons in het programma al aan de orde... de protesten die Paul McCartney, Madonna enzovoort... werkt dat nou contraproductief of heeft dat toch enige zin daar? Dat heeft uh, juist heel veel zin. Want het is bekend dat Poetin, uh, al, al wil je de, de buitenwereld niet toegeven... Uh, gevoelig is voor kritiek uit het buitenland... Uh, bijvoorbeeld in de zaak Politkovskaya. Ja, er zijn een aantal maatregelen genomen. juist door druk vanuit het buitenland. De zaak Gorakowski. dat heeft Poetin dus wel de kritiek van de, vanuit de buitenwereld uh, te horen gekregen. maar hij heeft, hij heeft daar niks mee gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat als er dus druk uitgeoefend wordt. met name door mensen uit het uh, internationale culturele leven... Dus Paul McCartney, we en noem ze maar op... dat het wel degelijk invloed heeft op uh, de besluitvorming hier in Rusland. Mm. Ja. Hey, hey Bas, op jouw uh, werkkamer staat de gitaar. Ik zou nog een paar ja. van die riffjes oefenen van het uh, Posture Riot. Dan is het misschien ja. voor jou ook nog een grote uh, toekomst. Kom jij hier een week, weer een keer uh, headbangen, Peter? <laughs> Dan gaan we het lekker opnemen. Ja, Oké, okay. okay. hey, dankjewel uh, Bas... En graag ja, een Fijne uit. dag. Ruslanddeskundige Bas van der Plas hoorde u over de veroordeling... van de drie leden van Pussy Riot. Twee jaar strafkamp. Water dat omhoog stroomt, vogels die in vissen veranderen en gespiegelde landschappen. Paleis Soesdijk is vanaf gisteren decor van de tentoonstelling over graficus Maurits Cornelis Escher. In het voormalige woonhuis van voor koningin Juliana zijn ruim 80 houtsneden en lito's te zien. En daarnaast worden ook persoonlijke zaken getoond zoals brieven, foto's, schetsboeken en een door Escher ontworpen zilveren schaal. Die was voor zijn schoonouders bedoeld. De titel van de expositie is... ...wandelingen in de tijd van Italië naar Baren. Want Escher woonde 13 jaar in Italië en verhuisde daarna naar Baren. Bij ons de gastconservator van de Escher Stichting, Mark Veldhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft wel een uh, mooie locatie uh, geregeld, zeg. Prachtig. Ja, was dat moeilijk? Achteraf niet, nee. maar je moet wel medewerker krijgen. Maar ja. gelukkig was Jan Altenburg van de Rijksgebouwendienst een escher -fanaat. en die, die vond het prachtig om daar ja. deze expositie te regelen. Maar het is nou niet een, een, een plek die geschikt is om een tentoonstelling te maken, of juist wel? Ik ben er wel eens een keer geweest, maar waar hangt het dan? In principe is het absoluut... Een onmogelijk gebouw voor, ja, voor, voor dit soort werk. En fijn dat u het zegt, ja. <laughs> maar we hebben uh, samen met Ars Longa, de, de, de tentoonstellingsbouwer, hebben we delen van het paleis zo verduisterd... dat we de prent op kunnen hangen. Ah. En we zijn dus deels boven en deels beneden in het souterrain. Wat je eigenlijk, zou je zeggen, waarom ga je beneden in de kelder bij uh, expositie... Daar was het dienstpersoneel, toch? Ja, maar die, is, uh, die ruimte is omgetoverd tot een prachtige tentoonstellingsruimte... Eh? Escher um, staat bekend om zijn houtsneden, he, litografieën... opgebouwd rondom meetkundige patronen. Het is een, ja, eigenlijk een unieke kunstenaar. He. Er zijn toch een, weinig mensen met wie je hem zou kunnen vergelijken. Nee, hij staat alleen op dat ja. vlak, ja. Hij woonde in Italië. Hoe raakte hij daar verzeild? Hij is uh, begin jaren 20 met zijn ouders heeft hij een, een rondreis gemaakt. Via Frankrijk is hij naar Italië gegaan. En daar is hij zo uh, gegrepen door het landschap... dat hij, uh, nadat hij uh, zijn school afgemaakt had, daarheen is gegaan. Eerst uh, om een paar reizen te maken. En toen ontmoette hij in 1924 uh, zijn uh, latere echtgenoten in Ravello... En was ik, dat een Italiaanse? Zij was een, een Zwitsers-Italiaanse. Ja. En hij is met haar getrouwd in Viareggio. En toen zijn ze samen naar Rome verhuisd. En dat uh, Italië, dat, dat kunnen we terugvinden in zijn werk? Ja, uh, we kunnen... Uh, deze expositie zie je uh, wandelingen in de tijd van Italië naar Bayern. Daar zie je beginnen we met zijn Italiaanse prenten. En daar hebben we ook locatiefoto's uh, bij gehangen. Maar je ziet de Italiaanse invloeden enorm doorklinken in zijn latere werk. Als je kijkt naar de bekende waterval Belvedere... Dan zie je daar allemaal Italiaanse invloeden. De landschappen, de dakpannen. Want hij heeft ook daadwerkelijk dingen getekend... zoals ze in werkelijkheid ook zijn. Absoluut. In ja. zijn ja. beginperiode was hij volledig gegrepen door het Italiaanse landschap. Dus dat zijn echt hele realistische houtgravures, houtsneden en lito's. Maar toen hij naar Zwitserland verhuisde... waar hij eh, niets anders dan sneeuw zag... En hij dus absoluut geen inspiratie meer. Toen moest hij toch... Toen is hij zo'n fantaseren. Ja, ja, en daar, daarvan, tenminste uh, mensen die niet precies weten hoe het in elkaar zit... wordt gezegd, hij heeft dingen bedacht nou, die wiskundigen nog niet eens kunnen bedenken. Zo knap en geniaal zit het in elkaar. Uit interviews met die man blijkt dat hij voor wiskunde op school... volgens mij nog, nog zelfs geen jaar had, hè? Nee, dat klopt. Hij was absoluut niet wiskundig. Maar hij voelde zich ook geen artiest. Oh, hij voelde zich helemaal geen kunstenaar. Hij deed wat maar wat en dat vond hij leuk. Wat voelde hij zichzelf? Wat vulde en, hij dan in als beroep? Eigenlijk, hij, hij vulde in grafisch kunstenaar. Okay. Eigen, want dat moest hij wel. Uh, maar hij voelde zich meer een ambachtsman omdat hij met name dat graveren in hout en houtsnijden, dat vond hij absoluut het mooiste wat er was. Maar wacht even, het, het, het graveren en houtsnijden. Nou ja, verkent allemaal misschien van de lagere school met een linoleum een beetje ja. klooien. Dat is een ongelooflijk gepiel. Met het minste geringste is het onbruikbaar. Het is een verschrikkelijk arbeidsintensief proces. Ja. Waarom deed hij dat? Ik vond hij fantastisch. Hij vond het leukste wat er was. Zijn ouders, of zijn vader, had hem als klein jongetje uh, had hij een timmerman uh, aangenomen die eens in de week de drie zonen les gaven in in timmeren, houtsnijden en weet ik van. Daar heeft hij in de liefde voor het houtsnijden opgevangen. En dat was wat hij eigenlijk het liefste deed. Ja. En we hebben in de tentoonstelling ook houtblokken liggen. En dan kan je dus zien hoe minutieus dat is. En als je één foutje maakt, wat je inderdaad zegt, dan kan je het blok weggooien moet je opnieuw beginnen. Ik begreep dat hij dat met benenlepeltjes deed. En het afdrukken deed hij met een benenlepeltje. Hij inkte het houtblok in. Ja. Dan werd er een vel papier overheen gespannen. En dan met een benenlepeltje wreef hij erover... Okay. tot de afdruk op stand komt. Want als je dat met een ijzeren lepeltje doet... dan staat de blaar op je duim. En waarom ja. tekende hij nou niet gewoon hij vond dat hij niet goed kon tekenen. Dat is, dan dat, dan dat, wel nou, nou, is toch wel hey, Maar er, er zijn een heleboel persoonlijke dingen ook van hem te zien. Maar uh, u hebt ook een fragment meegenomen waarop we hem kunnen horen. Is dat misschien ja, een mooi ja, moment om... Ja, dat gaat over de print Ontmoeting. Dat ja. is uniek aan deze tentoonstelling. We hebben Bij 26 werken hebben ze een eigen stem... waarin hij uitleg geeft over wat ah. je ziet. En dat is nog nooit vertoond. En zeker niet 40 jaar na de dood van een kunstenaar. Want wanneer is dat dan opgenomen? Dit zijn uh, de, de laatste twee lezingen die hij ooit gegeven heeft... in het Roze Spierhuis in Laren. Wacht, daar is hij uiteindelijk... Uh, en dit is een Momenten. En zoals je kan horen is die zeer vol met humor. Okay. Uit het grijs komen hier aan deze kant de, de, de donkere figuren tevoorschijn. Van hieruit uit het grijs de lichte figuren. En hier blijken ze elkaar aan te vullen. Ja, wat moet er dan nou gebeuren? Ze, ze staan hier nog zo doods. Laat ze er eens uitkomen. Maar als je ze eruit wil laten komen, dan hebben ze een vloer nodig. Want dat is nou eenmaal een mensfiguur. Dus heb ik... Vlak een, een vloer geprojecteerd loodrecht op die eh, achterwand. En ik heb er een rond gat in gezaagd, maar anders zag je hier niks meer van. Dus het is gewoon om, om hieronder ook nog wat te zien dat er een, een gat is ingezaagd. Maar het resultaat daarvan is dat ze hier rond moeten lopen, maar dan vallen ze in die afgrond. Dus de ene die loopt, de, de, de witte. Uh, stroom die loopt hierheen en, en een van die zwarte loopt zo. En dan kunnen ze niet anders aan elkaar tegenkomen. Dat kan gewoon niet anders. En wat moeten ze dan doen? Ze kunnen elkaar vermoorden of zo wat. Maar het is veel vriendelijker om elkaar maar de hand te geven. Het, het, het, het, uh, het, um, het idee van het optimisme, het karakter van het optimisme, blijft hier bewaard in die witte. En die zwarte blijft zijn vingertje opsteken en zeggen: Het is helemaal niet zo leuk als je wel denkt. Maar ze geven elkaar toch maar een hand, hè? Ja. Peter heeft op dit moment die prent die hij ja, nu beschrijft. Die is zo verschrikkelijk knap voor nou, zich, hè? Ja. Het, nou ja, inderdaad. Zoals een zwart duiveltje en een, een wit. Kindachtig typeje, wat weliswaar bejaard is. Maar, uh, uh, en, ja, nee, maar het is zo knap gedaan, allemaal. En bovendien, als je de tijd neemt om naar Azure te kijken. Je kan er eindeloos naar kijken, want er zitten allemaal de meest vreemdsoortige details in. Ik heb, ik heb die locatiefoto's gemaakt. En bij een van die printers het heet Straatje in Scano. En ik zat met mijn vrouw gisteren nog even door deze proefcatalogus te kijken. En ik ontdekte tot mijn verbazing een vrouwtje in klederdracht. Op de voorgrond zit er één, maar er zat er nog één. En die heb ik in 25 jaar niet gezien. Dus ik zelf heb ook weer wat ontdekt. Ja. Uh, in de jaren 60 werd zijn werk uh, heel populair. Hè? Hippies, popsterren... Ik begreep dat zelfs de Rolling Stones hem nog eens benaderd hebben... voor een hoes van een van hun albums. Ja, dat, Hoe is dat afgelopen? Dat is een prachtig verhaal. Ja. Uh, de Rolling Stones wilde graag uh, uh, uh, dat hij iets maakte voor een LP-hoes. Dus die hadden hem een brief geschreven, maar hij had helemaal geen tijd. En hij was ziek en hij had er geen wow. zin in. En hij hield helemaal niet van moderne muziek, dus dat wees hij af. Maar Mick Jagger die dan kennelijk met nee, geen genoegen. Dus mm -hmm. die stuurde een brief aan hem en die, vroeg, die uh, met, begon met Dear Malk... Uh, of die dan een, een, een andere print mocht gebruiken... Hoeft hij niets te maken? Ah. En uh, de heer Escher was daar ook, ook niet van gediend en wees dat ook af, maar hij ja, eindigde de, uh, zijn brief dan ook met de volgende zin: Please inform Mr. Jagger that I am not dear Malk to him, but your sincerely MC Escher. Geweldig. Want Mouk was alleen bestemd voor zijn vrienden ja. en dat Mick Jagger was geen vriend. Ligt van. die brief ook op de tentoonstelling? Nee, deze niet. Nee, wat, wat, wat, wat is uw, uw persoonlijke pronkstuk daar? Het uh, persoonlijke prongstuk, denk ik, zijn twee dingen. Dat is een, de zilveren schaal die hij ontwierp voor zijn ouders in, uh, in 1917... toen ze 25 jaar getrouwd waren. En een print die niet in de oeuvre staat... en waarvan niemand wist dat die bestond. Dat is een print die hij in Zwitserland gemaakt heeft voor zijn zwager. Dat is een, een, een linoleumsnede uh, van een, uh, een kunstzijdenfabriek in Steckborn En die is nog nooit in Nederland vertoond. kon hij daar eigenlijk goed van bestaan? In het begin niet, hij werd door zijn, zijn vader werd hij, uh, financieel gesteund en het is pas uh, sinds midden vijftige jaren dat hij van zijn kunst kon leven He, toen er een artikel in Time Life uh, kwam in Amerika toen, uh, toen waren de poppen aan het dansen want toen kon hij uh, afdrukken wat hij wilde maar het werd meteen ja. gekocht. Want de, toen kreeg je die poster-hype. Uh, toen kreeg je die poster-hype. Oh, ja. Toen werden er ook fluorescerende posters gemaakt in Amerika. Ja. En, uh, hip -tijd. Ja. De hippie-tijd. De hippie-tijd. En ja. ze vonden hem helemaal cool, want hij had een prent gemaakt balkon... met een, wat, wat een beetje bol stond. En hey, de man die, is, uh, die rookt ook hash, want er staat een wietplant op. Maar ja. dat was natuurlijk niet zo. Ja. Maar zij beschouwden hem als, als verlicht. Ja. Uh, nou heb je in Den Haag ook een Escher Museum. Ja. Daar staat dit helemaal los van. Dit staat er los van. Ja, dit dit is deze, deze, je... deze tentoonstelling is georganiseerd door deze Stichting. Maar uh, was het niet logisch geweest uh, om samen te werken op een of andere manier? Of is dat de heibel? Uh, nee hoor. Nee, oh. nee, maar dat is op dit moment niet, uh, was niet opportun. En wij lieten andere dingen zien dan, uh, dan zij hebben. En zij hebben een permanente uh, expositie. En wij hebben een wat meer persoonlijke tint aan maar, de... Tentoonstelling gegeven. Maar goed, kennelijk is er dus nog genoeg materiaal om naast zo'n heel museum ook nog zo'n grote expositie in te doen. Kunnen er nog twee? Uh... Echt waar? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het, uh, het is er natuurlijk vanaf de 60 jaren zijn er eindeloos uh, Escher-boeken uitgegeven. Ik geloof dat ik er vijf thuis heb staan, want je, je krijgt er wel eens één een, of weet ik wat. Daar staat natuurlijk allemaal exact hetzelfde in. Is er daarna ooit eigenlijk nog wat gevonden? Ja, ja er is heel veel gevonden en, en dat is het op, op, het, op deze tentoonstelling zo leuk. Je ziet hier dus. De brieven die hij aan zijn vrienden schrijft. Maar er is, ligt ook de brief waarin hij beschrijft dat naast hem een meisje zit met ontblote armen. En dat ontroert hem hevig. En dat is zijn latere vrouw. En dat zijn brieven die uit, uit 1923. Maar was, qua tekeningen? Qua litho's. Er zitten hier tekeningen bij, die heeft nog niemand gezien. Ja? Nou, Waar lagen die dan? Die waren in het bezit van de Escherstichting. Of zijn in het bezit van de oh, heb, Wordt die opeens meer nog beheerd door naar nazaten van hem? Uh, George Escher is de erevoorzitter. Dat is, van de, dat is de, de oudste zoon van, van Eschen. Die leeft nog. Die leeft nog, ja, gelukkig. Ja. Nou, Er is destijds ook een biografie uh, verschenen hè, van uh, Wim Haze. Uh, Wim, Wim uh, ja. Goed, nou, uh, we moeten dus allemaal naar Paleis Hoesdijk. Graag. <laughs> Hartelijk dank. Mark Veldhuizen hoorde u het ging over de expositie... wandelingen in de tijd van Italië naar Baren... over de bekendste Nederlandse graficus Maurits Cornelis Escher. Die tentoonstelling is nog te zien tot en met 18 november. Dus we hebben nog de tijd. Meer informatie hierover via onze website nieuwshow.nl. Hartelijk dank. oké okay. U hoorde er net al aan het begin van het uur... Ingrid Hoogvorst, die had ons beloofd van Kate Summerskill... de geheime liefde van Mrs. Robinson, te gaan vertellen... Als je die titel hoort, denk je aan de graduate. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik denk dat Robinson een te algemene naam is. Dat oh. het niks met elkaar te maken heeft. Nee, dit, want dit speelt zich af in Engeland helemaal. Hè? Want in Engeland is vrij laat met de echtscheiding. In 1858 werd het pas in Engeland mogelijk om voor een rechtbank te scheiden. Bijvoorbeeld in Nederland was dat dan in 1796, tot de eerste scheiding. Maar dan moest een man het overspel kunnen bewijzen van zijn vrouw. Omgekeerd moest de vrouw bewijzen dat de man twee overtredingen in het huwelijk had gepleegd. Nou, de geheime liefde van Mrs. Robinson uh, is van de Engelse biografe Kate Summerscale. En die uh, heeft een schokkende echtscheidingszaak uh, be, uh, uh, helemaal onderzocht. Die al in die tijd speelde. En uh, dat jaar werd heel fictie het Engeland, hield het Engeland in de ban. Want het had allemaal te maken met een dagboek. Uh, dat de vrouw in kwestie uh, bij had gehouden. En door de man gevonden werd. En die man had dat als bewijs ingeleverd rechtbank. Dus het ging erom, kan je dat uh, als bewijs inderdaad? Uh, is dat er dan het bewijs van overspel? overspel? Want het wordt natuurlijk geschreven. Nou, Stukken werden voorgelezen tijdens die rechtszaken. Uh, Krantennamen stukken op. En het publiek die smulde daar natuurlijk van. En het, uh, het mooie is, uh, Kate Somerscale doet dat heel prachtig. Dat deed ze ook al in haar vorige boek uh, over Mr. Witcher en de moord in Roadhill House. He, ze laat eigenlijk helemaal zien hoe die die, hoe die media werkte, hoe de mensen reageerden. En uh, deze vrouw, die heeft dus allerlei sensuele, seksuele fantasieën beschreven in dat dagboek. Ze was een Schotse, namelijk Isabel Robinson. Ze was al op de 27ste weduwe, had ook al een zoon. En begint aan een tweede huwelijk met ingenieur Henry. Nou, dat is uh, een materialistisch, een beetje Noorse man. En zij was echt uh, een hele intelligente vrouw, dat kan je merken. Ze kon goed schrijven, schreef ook zelf gedichten. Had duidelijk literaire aspiraties. Maar had contact met uh, wetenschappers. Uh, las de Engelse literatuur. Zij er zijn voortdurend verwijzingen in het dagboek... naar uh, Shelley, naar Goethe. Ze hield zich op de hoogte, lees kranten. Nou, dus dat, dat huwelijk dat was natuurlijk niet al te best. En uh, zij wordt verliefd op een arts. Een student geneeskunde, tien jaar jonger. En dat was een man die helemaal in het intellectuele elite ook zat waar zij zat. Want hij opende een kuuroord dat toen heel erg modern was, waar ook Darwin rondliep. En het was een kuuroord met watertherapieën. Dat hadden ze in die tijd, er uh, waren allerlei ideeën over hoe je mensen kon genezen. Nou nou ja, goed, daar ging zij natuurlijk ook naartoe. En van het een komt het ander. Nou, en die... Al zelf. Uh, ja, en het, Maar het grappige is, dat deze echtscheidingszaak heel erg lijkt bijvoorbeeld op het beroemde boek Madame Bovary uh, dat uh, Gustave Flaubert uh, schreef, precies in dezelfde tijd 1857, verschenend in Frankrijk die vrouw houdt ook een dagboek bij hè, met al die verhoudingen, die verveelt zich dood zo'n vrouw en die heeft allerlei fantasieën en die man heeft z'n niks meer aan dus begint zijn verhoudingen. aan de plaats maar zelf moet, hè? Ja, ik geloof wel. Nou, dat boek mocht dus niet in Engeland uitkomen. Dat kwam pas 23 jaar later uit. Nou, en aan de hand van die rechtbankverslagen en die krantenartikelen uh, zijn er dus allerlei uitstapjes die Kate uh, uh, Summerscale maakt. En ze laat dus zien dat het bijvoorbeeld bijzonder moeilijk was om beschuldigd te worden van overspel uh, zonder uh, de associatie met gekte op de hals te halen. Dus dat dagboek, dat werd al door de krant uh, beschreven. Dat vonniste zichzelf al als krankzinnig schreef de Saturday Review... en er werden dus allemaal hersenspecialisten bijgehaald. En, uh, want uh, die constateerden zenuwzwakte, ziekelijke agitatie, nymfomaan. Ze was hysterisch. Want men was toen natuurlijk heel erg bezig met die ziekte, maar ze dachten... Want ze zagen natuurlijk als een ziekte, die zelfbevlekking en, en, en te veel seksuele lusten. Men moest zich beheersen, dat was allemaal natuurlijk uit de uterus kwam. Dat. Dan heb ik even een stukje, het is ontzettend leuk, hoe men dacht dat dat genezen moest worden. Nou, de Schotse zenuwarts bijvoorbeeld, een Morrison, die beweerde, uh, je, die deed bloedzuigers op de kaalgeschoren hoofd moest je plaatsen. En aan de achterkant van de schedel met koud water douchen. Een ander die zei nee, je moet de vagina injecteren met een pompspuit... en het hele lichaam onderwerpen aan zitbaden. Sowieso eh, koude lavamenten, sponsbaden, boraxdouches. Er was er ook een die adviseerde het gebruik van elektriciteit... op het bekken van de vrouw, gekwelde vrouw, gekwelde seks. Maar. of van bloedzuigers in de liesstreek, op de schaamlippen, de baarmoeder of de voeten... Ja, ja, ja, ja. Ja, het klopt wel, hoor. Het klopt, hè? Ja. En één die dacht de patiënt te genezen van haar seksuele gevoelens... door de vergrote clitoris te verwijderen. Het opgang in nou, bepaalde ja, is dus, Het ja. laat dus ja. heel erg ja. goed zien hoe als de dood man was voor ja. dit soort dingen. Maar goed, ze wint de zaak. En uiteindelijk blijft de vraag, en dat is toch ook heel leuk... want dagboeken, dat was een literair genre. Dagboeken, dat was, kwam ja. juist in Engeland in de, in de in Engeland 19e eeuw. Maar je kon dus ook een dagboek ver, ja, vergeren, verzinnen. Uh -huh. Dus was het misschien een gedroomde liefdesaffaire? Ja, of aan. had ze echt gemeenschap? Want eigenlijk schrijft ze dat helemaal niet. Want die vrouw die kon zo goed schrijven. Dus je, Het is prachtig allemaal. Maar je weet, je, je He, hebben, krijgt... ze, hebben ze dat nog niet even gevraagd, hè? Ja, ze heeft het ontkend, dus ja. ze heeft het ook. Oh, okay. Nee, ze wilde vooral ja. deze Dr. Leen. Nou, het is in ieder geval een heel erg leuk boek, Kate Summerscale: De geheime enig. liefde van Mrs. Robinson. Zij kan het heel ja. goed. Dan naar ja. de Duitse auteur Hans Vallada. Eh, 1947 overleden, op 50 jarige leeftijd. Ja, dat is een wonderlijke. Duitse schrijver. Want daar gaat uh, het, uh, de man Rudolf Ditsen achter schuil. En dat was een hele onaangepaste rouwdouwer. Die bijvoorbeeld op zijn achttiende voor het eerst in de gevangenis belandde. Omdat hij op een kamernood... Op een kamergenoot had geschoten. Uh, en voordat hij zich helemaal aan schrijven, werd, had hij allerlei baantjes. Weet ik van dagportier, uh, ambtenaar, boekhouder. Maar hij, was, hij was heel erg verslaafd aan de cocaïne en de alcohol. Het maakte het dus moeilijk voor hem. Hij belandde heel veel in de gevangenis. Diefstal, psychiatrische inrichtingen. En toch heeft die man in 1931 zijn eerste boek geschreven. Bouwen, bonzen, en Bomben. Ik heb dat natuurlijk niet gelezen, deze titel heb ik begrepen. Uh, maar in 1932, en dat is een boek wat we wel kennen... Wat nu kleine man? En daarmee is hij wereldberoemd geworden. was een boek over een gewone man. Ik geloof dat Pieter het hier heeft besproken. Is ook bij Cossé uitgekomen. Ook bij Cossé ja. uitgekomen en vertaald. En het ging over ja, de gewone man die leed onder de crisis. Hè, die eigenlijk platgewalsd wordt bij die crisis in Duitsland. Nou, en... Zijn werk werd door de nazi's verboden. Dus alle titels zijn eigenlijk kostuum uitgekomen. En uh, de drinker is dus net verschenen, vertaling. En dat de ontstaansgeschiedenis van het boek is eigenlijk net zo schrijnend als het verhaal. Want hij schreef het dus in de cel uh, waar hij zat... omdat hij uh, een poging tot moord op zijn echtgenoot zou hebben ondernomen... Hij schreef het stiekem, want het was de nazi tijd uh, In die tijd kon je, die kreeg je echt geen pen en papier en schrijf het maar op. Dus hij heeft dat op grote vellen. En dan schreef hij dat stiekem, heeft hij dat in een soort koortsachtige roes geschreven. Dan draaide hij dat weer om en dan ging hij tussen de zinnen weer de volgende zinnen. Dus dat was... Uh, nou ja, en uh, het vertelde dus zijn eigen verhaal eigenlijk. Het uh, is dus het verhaal gewoon van het grote verliezen. Iemand die... Alles verliest, geld, zijn liefde, de beschaving, de menselijkheid. Het is een, een verhaal van een 41-jarige handelaar... die in goede doen is. Uh, een, een handelaar in leeftijd een beetje een ijdele man... die een maatkostuum en die waardering van zijn omgeving nodig heeft... en zich wat zelfbewuster voordoet dan hij is. En ook niet helemaal doorheeft dat uiteindelijk zijn vrouw... Magda ervoor heeft gezorgd dat die firma zo goed gaat. Dus als Magda zich terugtrekt om in het huishouden... dan gaat het... En dan zie je dus, uh, en dat heeft hij heel mooi beschreven, er komen scheurtjes in zijn bestaan. Hij mist orders, hij reageert laks, en dan gaat hij natuurlijk ook voor Magda geheim houden, want Magda mag dat niet weten, die zakelijke tegenslagen. Nou, van het ene leugentje komt het andere achter nemen in een slokje, want hij zit ook vol met zelfmedelijden, heel agressief soort zelfmedelijden, want hij denkt eerst dat die Magda niks door heeft. Uh, maar dan de volgende keer dan denkt hij, wacht even, ze heeft me helemaal door. Hij wordt ook een beetje paranoia. En dan zie je dus, heel langzaam beschrijft hij... en dat heeft hij heel goed gezien... hoe de drank hem in de greep krijgt, uh, hij... Uh, Gaat zich inbeelden romans met barmeisjes. Hij wordt steeds agressiever naar zijn vrouw toe. Omdat hij dus denkt dat ze hem doorheeft. En hij ook de haar heeft op een gegeven moment. Want hij zakt steeds verder weg. En gaat op een gegeven moment weg uit huis. Want dan zal hij die, zal die er wel even leren. Dan zal ze hem wel missen. Gaat helemaal fout Uiteindelijk verliest hij al zijn geld. Komt in handen van een oplichter. Hij komt in de gevangenis. En steeds weer laat hij eigenlijk zien de hoop. De hoop. Hij denkt, nou als ik nou dit doe, als ik nou zorg dat doe... dan kom ik er wel weer bovenop. En uiteindelijk is de grote fiasco... gaat hij dus inbreken in zijn eigen huis, s'nachts. Ja, en Vinta Machta die de dus tafels zilver wil beschermen, en dat wordt het gevecht, en dan wordt hij natuurlijk, ja, dan zegt hij ik, ik ga je wurgen. en ik weet, ja, dan is het dan laat ze hem natuurlijk oppakken, en dan belandt hij de gevangenis. Dan Men denkt je nou verder kan die man niet zakken, maar dan laat dus de schrijvers zien, dat hij nog veel verder kan zakken. Dat soort momenten in het boek waarop je DNA's wel krijgt met hem. Want in het begin denk je, man, doe eens, doe eens, kijk eens goed naar jezelf. Maar dan wordt het veel erger, want hij komt in een psychiatrische inrichting. was natuurlijk in de nazietijd. Die deden ook allemaal experimenten met patiënten. Dus zeg maar, hoe ver kan een mens nog zakken? Zijn beschaving kwijtraken. En uh, hij heeft dan ook een heel agressief soort zelfmedelijden. Op het eind, kom macht daar nog in die... In die, in die kliniek. En dan denkt hij, oh, misschien komt het toch nog goed. En dan krijgt hij toch weer... want dat karakterzwakte zit erin. Wordt hij weer agressief? Grijpt hij er? Nou ja, dan is geen ontstappen mogelijk toe. Dus deze man gaat helemaal van... Prachtig beschreven, heel direct, he, vooral voor die tijd. En hij is dus vlak daarna overleden aan een dosis morfine. Hans ja. Valleda, de drinker. Neem nog een slok. Echt een zeggen. strandboek. Echt een leuk stramboek. <laughs> Genoeg gelachen. Ja, dan uh, nou, ja. even heel kort, Mirjam dat heb ik het net al gezegd. Een nieuw boek dat uitkwam. Uh, zij is de schrijver van een heel spannend boek Aai uit 1998. bestaat uit 18 verhalen. Uh, ze zijn niet allemaal even sterk, maar er zitten een paar hele goede tussen. Wel een, een lekker strandboek. Ja. Vond met name de verhalen waarin ze inzoomt op personages... die zeg maar op het keerpunt van hun leven staan. Vrouwen die iets vreselijks hebben meegemaakt. Zich daar niet overheen kunnen zetten. En ja, dan gebeurt er iets wat hun leven doet kanteren. Dat kan iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld een ontmoeting in de regen met iemand. Ik kan, ik kan ze dat heel ontroerend beschrijven. Maar het kan ook iets ergs, zoals een overval... Een vrouw die verlaten is verbitterd en eenzaam... maar wordt overvallen, gekidnapt. En die dan zo op zichzelf wordt teruggeworpen... dat ze als het ware een soort oerdrift vindt, een levensdrift. Mooie verhalen, makkelijk te lezen. Dronk Mirjam Boelsens. Hartelijk dank. Alle informatie is te vinden op de pagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwshow.nl. He don't love back When I call his name He turns his back The weather is growing cold And I want him back again I kinda know this other guy But he's rather old enough To be my father So he's not the one for me Cause I fancy younger A loss. Not a coincidence he left me because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so, is it such a problem if he's old? but he pretended not to notice and then he sat down to play my heart sang a symphony so far so swimmingly I'm glad I got out to find my fish in that sea we've come so far so who gives a damn it?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 Somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul. Een Engelse zinger-songwriter, Lianne Lavas. En het nummer heette Age. Het werk van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare blijft tot de verbeelding spreken. Komend seizoen alleen al worden er weer zo'n twintig van zijn stukken opgevoerd op de Nederlandse podia. Het spits wordt daarbij afgebeten door Veel Gedoe Om Niks. Dat is een muziektheatervoorstelling gebaseerd op Shakespeare's komedie Much Ado About Nothing. Uit angst om alleen te blijven gaan hierin een twaalftal personages... op zoek naar aandacht en liefde. Ze laten zich daarbij echter leiden door roddels en opgezette intriges... in plaats van door hun eigen gevoel. Bij ons te gast is Jostie. Hij is artistiek leider van het theatergezelschap De Utrechtse Spelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, waarom juist dit stuk... Ja, omdat het een, een, een stuk is. En Corine Baart, een artistiek coördinator, kwam op dat idee. Die zei, dit stuk wordt niet zo vaak gespeeld. Nee. Maar eigenlijk is het best wel een beetje actueel. Het is een Is hoop... Het wel een beetje actueel. Ja. <laughs> Vertel eens, wat is er actueel aan dan? Nou, het, het, het, het, het leuke is dat al die relaties die in deze romantische komedie een belangrijke rol spelen, die hebben allerlei, hebben eigenlijk een manier om met elkaar om te gaan die op een bepaalde manier heel oppervlakkig is. En het is eigenlijk heel grappig dat Shakespeare in zijn tijd daar op die manier over schreef. En dat je denkt dat heeft toch ook weer, zoals bijna met alle stukken van Shakespeare, zoveel parallellen ook met, met onze tijd: onze tijd van hypercommunicatie, dat we uh, de vrienden op Facebook kunnen hebben. Maar wat stellen die relaties dan eigenlijk echt voor? En die oppervlakkigheden... En die, die angst om alleen te blijven... en het geloven in wat andere mensen van je vinden... En in plaats van wat je eigenlijk zelf van jezelf vindt... dat speelt allemaal een hele mooie rol in dit stuk. En hebben jullie dat ook nog op een bepaalde manier daarin gebracht? Dat... Nou, niet, niet dat we het uh, uh, zo spelen dat het alle, zich alleen maar afspeelt. In deze tijd speelt zich eigenlijk een beetje in alle tijden af. Mm. Maar, maar het, het leuke van het, het stuk is ook... dat was de tweede belangrijke reden om het mm. te doen. Toen Corine zei, moet je eens kijken... Uh, een belangrijke scène speelt zich af op een gemaskerd bal. Wat zou het niet mooi zijn... juist gezien de hele aard en, uh, van het stuk... als het ook werkelijk op een bal zich kan gaan afspelen. Als het werkelijk uh, het in een feestzaal zou kunnen afspelen. Als het publiek eigenlijk ook op de dansvloer komt. En met de acteurs en hopelijk met hele uh, bijzondere muzikanten... Zich, zich, zich in dit stuk zouden uh, kunnen storten bijna. En helemaal bijna in zou, zouden kunnen verdwijnen. En dat is... Iets wat we hebben gedaan. Uh, we hebben maar wacht de... eens even, zijn alle stoelen eruit gehaald? Ja. ja, de stoelen zijn niet eruit gehaald. Maar er is Aha. eigenlijk een vloer over de stoelen heen gebouwd. Oké. Okay. Uh... Dus mensen zitten niet, maar die staan? De mensen staan. Je kunt ook zitten op het balkon. Wat er ook heel mooi in die zaal nu geïntegreerd is. Maar je, je bent eigenlijk onderdeel van de voorstelling. Je, je, je staat, je kunt meedansen. De acteurs bewegen zich door het publiek. En we hebben natuurlijk uh, in het hart van de zaal een rond podium... En daarop uh, speelt Nieuw Cool Collective ja. echt een topband. Benjamin Hormen. Zullen we even een stukje laten horen? Want we, u heeft iets meegenomen, hè? Laat, me even, laat maar even komen. Ja, je moet wel ongelofelijk een ongelofelijke sukkel zijn. Ja. Wil je hier uh, hè? tegen de muur blijven hangen. Ja. Nee, we hadden, hadden gisteren ja. uh, try-out. En dan dansen ze 700 mensen ja, op, op de ja? en Niemand staat stil. Nee. Nee. Ja, dat gaat ook echt. Maar, maar houden ook mensen ook dan wel weer op tijd hun mond... als ze spelers uh, gaan praten? Ja, dat gaat prima. Het is prima. toch een experiment natuurlijk. Dit. Ja, het is een exper experiment. Maar eigenlijk gaan we helemaal terug naar het begin van Shakespeare. Want daar stond het, het belangrijkste deel van het publiek stond ook. Uh, toen die stukken voor het eerst gespeeld werden. Dus het is een beetje terug naar af. Het ja. is een experiment voor deze tijd. Maar het is zo ontzettend leuk. Ja. Je krijgt er zoveel energie van. Het is zo'n belevenis om daar bij te zijn. Ja. Wat opviel is dat Arthur Japan bij de acteurs staat. Klopt. Hij was vroeger ook acteur. Ik heb hem ooit lang geleden leren kennen op een toneelclubje. Uh, uh, hij speelt de buitenechtelijke broer uh, van de prins die van plan is om de aanstaande bruiloft te saboteren. Hoe wist, uh, hoe wist u hem te strikken? Nou ja, ik, ik kreeg een tip. Iemand vertelde mij, Arthur Art, is wel geïnteresseerd om weer te spelen. En hij woont in Utrecht, ja. dus het is heel dichtbij. Dus we zijn eens gaan praten. En ik, uh, ik, ik het was sowieso heel interessant om met hem over Shakespeare te praten... Uh, uh, omdat hij er natuurlijk ook heel veel van weet. En toen zaten we zo over deze rol te praten. En hij had daar direct hele mooie associaties bij. En ik dacht, ja, dat moet je gewoon gaan spelen. Wat voor associaties had hij erbij? Nou kijk, uh, de, de stelling van Arthur is dat uh, die Don John... de eerste homoseksuele personage is bij Shakespeare. En daar, zijn, daar duiden een aantal onderzoekingen ook wel op. Um, en uh, dat is erg leuk, omdat we, we hebben dat in onze voorstelling ook helemaal uitgewerkt. Het is ook een beetje een onderdeel van uh, de plot geworden. En dat is ook, uh, ook wel een voorbeeld van hoe leuk dit project is. Want er zitten zoveel uiteenlopende spelers. He, Suzanne Visser, eh, Jeroen de Man van de Warme Winkel aan de ene kant... en dan natuurlijk die geweldige band. En dat beïnvloedt elkaar natuurlijk en inspireert elkaar... en vormt ook wel letterlijk het, het, het, het stuk... Ja. Maar, maar goed, hij vond, vond dus aanwijzingen in de tekst. Dat, ja. dat, dat eerst al, oh. En klopte dat ook? Want u zegt, dat hebben we eruit Maar moet je daar de tekst dan niet enorm voor aanpassen? Dan? Nee, dat, dat valt eigenlijk wel uh, mee. Wel mee. Het, is is het, een, het, het is natuurlijk een interpretatie, het is hoe je in het speelt. Ja. En, maar er zijn natuurlijk ook wel best wel veel uh, ja, duidingen die in die richting gaan. Maar je kunt met Shakespeare heel veel kanten op. Dat, dat, is, uh, dat maakt hem ook zo bijzondere schrijver. En nou ja, het feit dat er nu alweer twintig stukken dit, dit ja. seizoen... dat is ongelooflijk. De, de het toneel op Amsterdam gaat een aantal stukken hernemen Klopt. binnenkort. Dus ja, het, Klopt. Het, het, gaat, het, gaat maar, het gaat maar door. Het lijkt wel alsof het steeds ja, populairder wordt om Shakespeare te brengen. Ja, het, ik weet het niet. Ik denk dat het altijd een beetje met golfbewegingen te maken heeft. Maar uh, het, het bijzonder van Shakespeare is dat het echt van alle tijden is. En dat, je het altijd, dat het altijd weer tot je spreekt. En dat het je altijd weer inspireert. U zei, u zei dat in het begin ook. Wat is nou het moderne eraan dan? Ja, dat, dat zit natuurlijk heel erg in zijn taal en in, in zijn opvatting over de mens. We zeggen ook wel eens van Shakespeare, het is een beetje zijn stukken... is, er, is er geschreven in de renaissance... en hij heeft een beetje de moderne mens, de indiv het individu ontdekt en daarover geschreven. En in zulke krachtige poëtische taal, dat die kracht van die poëzie... Dat, dat kan je vandaag ook nog horen, dat heeft ook nog op dit moment... Uh, uh, heel veel zegging zag. Bijvoorbeeld op ons feest, tussen die geweldige muziek door... soms tussen de dansende mensen door... blijven die zinnen van Shakespeare niet alleen hangen... maar die, die, die, die prik je er moeiteloos doorheen. Uh, Nog maar zo'n zin. Uh, uh, ja, wraak uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, smaakt koud het best. Dat zegt Arthur dan bijvoorbeeld. En dat vind ik een hele integrerende zin. En die blijft ook wel hangen. Maar ik, ik las ergens dat het ook refereerde aan hoe jongeren op het moment met elkaar omgaan. Ja, of jongeren, of misschien wij allemaal. Ook een beetje gaat over uh, de, de, manier dat er, dat het, uh, de manier waarop we met elkaar omgaan neigt om wat oppervlakker te gaan worden in onze tijd van uh, hypercommunicatie. Dat we heel snel uh, elkaar kunnen bereiken op elk moment. Mm. En we staan met iedereen en alles in verbinding via de, via de moderne media. En, uh, maar hoe diep? Is dat? Hoe diepgaand zijn onze relaties nog? En daar gaat dit stuk zeker over. Uh, het is uh, opvallend hoe uh, uh, de personages, uh, in plaats van te luisteren naar hun oprechte gevoelens, een beetje vluchten in allerlei oppervlakkigheden. Ja, en wat? dat levert allerlei intriges op, roddels op, verwarringen op, conflicten op. Dat is het verhaal kort te vertellen eigenlijk. Nee, het verhaal is <laughs> absoluut niet kort <laughs> dat te vertellen. Daar was ik wel bang voor. Maar goed, het gaat eigenlijk over twee liefdesparen. Ja. Eén heel romantisch liefdespaar... en een ander liefdespaar wat maar geen liefdespaar wil worden... omdat het bestaat uit twee personen die uh, er heilig van overtuigd zijn... dat je niet moet trouwen en dat de relaties nergens uh, zin voor hebben. En dan is het natuurlijk uiteindelijk de bedoeling... dat dat allemaal bij elkaar komt. Waarom het niet dat uh, Don John, het personage wat Arthur uh, speelt... Ja. allerlei zand uh, in, in de, de, de machine gooit... Ja. en op allerlei manieren de boel uit de hand laat lopen mislaat lopen. Dat is eigenlijk. Daar komt het in het kort op neer. Bij een hoop stukken van Shakespeare de ene helft speelt het eigenlijk ook in de kledij, zoals het bedoeld is. De andere ja. gedeelte vertaalt het onmiddellijk naar het hier en nu. Ja, wij, wij, wij speelt een beetje meer in een fantasie aan, aan kleding. Uh, het, het komt natuurlijk heel dichtbij. Omdat, omdat je letterlijk als publiek uh, de acteurs uh, spelen voor deel ook uh, zeg maar naast je. Het kan maar zo gebeuren dat je ook met een van de acteurs staat te dansen. Dus het komt heel dichtbij. Je zit er en staat er een middenin. En onze... Kleding is uh, uh, niet heel erg modern, maar het is wel een beetje geïnspireerd op deze tijd. Maar het heeft er ook nog wel een, een beetje die, die, uh, dat kleurrijke, dat schilderachtige van uh, de tijd van Shakespeare zelf. Althans, zoals wij denken dat het was. Ja. Uh, er is samengewerkt met de talentvolle uh, theatermaker Greg Notrot. Ja. ja, wat voegt hij toe? Nou, K K Krek, die ken ik nu al een paar jaar. En, en Krek is heel erg bezig op zoek naar het uh, theater wat meer interactief is. Dus waar het publiek actiever ja. kan zijn. Dus en dat, dat idee om het publiek onderdeel ja. uit te laten maken, dat komt eigenlijk van hem? Ja, en... niet, niet misschien zozeer het idee, want dat, dat komt oorspronkelijk van Corine, Maar, maar Krek heeft de bal bij ja, aangehaald. Ja, ja. Maar, ja. En, maar, en... maar verstond ik u nou goed dat u er net zei, 700 man stonden ze te dansen? Ja, gisteren. Gisteravond. Dus, zo, dus zo groot is het publiek waar u mee aan de slag gaat? Zeker, er kunnen tussen de 700 en 800 zo. mensen bij. En dat, dat, dat vind ik ook het bijzondere eraan. Dat, dat vind ik ook belangrijk. Dit doen we niet voor een paar mensen, maar zoals een beetje de Utrecht speler kenmerk voor ons is. We proberen daar ook een groot publiek bij te bereiken, maar het is ook zo leuk. Hoe voorkom je dan dat het geen rotzootje wordt? Ja, dat hebben we heel leuk georganiseerd, maar dat, doen, eh, eh, dat is bijna niet uit te leggen. Maar punt 1 voorkom je dat omdat het gewoon heel leuk en spannend is. Het gebeurt overal om je heen. Je komt oren en ogen tekort. En dan eh, kom je ook nog eens lekker in beweging door die geweldige muziek. En dan gaat het eigenlijk een beetje vanzelf. En als dan eh, onze twee bewakers... Uh, struiken van Slaghout die af en toe van de beveiliging rondlopen... zeggen van, goh, we kunnen ook wel even gaan zitten. Dan gaan er uh, 600 mensen gewoon in één keer even zitten. En dan spelen we een rustige scène... of luisteren naar een, uh, een, een mooie ballet gezongen door Audrey Bolder... en dan gaat het weer verder. Het, maar ik denk dat een publiek van vandaag... wil heel graag actief betrokken worden. Nou... Ik Denk weet het niet hoor. Soms dan zit je in de <laughs> zaal en dan wordt er gezocht naar een vrijwilliger of zo. Dan, dan, dan denken mensen altijd, oh nee, ik, ik hoop niet dat hij naar mij komt. Ja, maar voor nee, maar dit je, is dat wat is het anders. Individu, dat, vind ik, dat is het ja. individu, Dat is het individu wat dan eigenlijk eruit gepikt wordt om, om, om, om mee te spelen en, en je dit weet is, dat je de klos bent. Ja, maar dit is iets nee, wat je gewoon samenbeleeft. En dat is natuurlijk ook het mooie van theater. Wat, wat, wat is nou het mooie aan theater? Uh, wat onderscheidt het theater zich van de andere media? Is dat het de beleving is die je samen beleeft En dat is bij uitstek bij deze voorstelling. Je bent in het begin, kijk je nog even om je heen... want het is onherkenbaar. Je komt die zaal binnen en je weet even niet meer waar je ik bent. Ik probeer het me voor te stellen, want ik ken die zaal wel. Ja, maar je zult hem echt niet herkennen. Nee, ongetwijfeld. En dan kom je binnen en dan kijk je nog even rond... En, en een half uur later ben je met 700 mensen uh, aan, aan het bewegen. En dat, dat gebeurt gewoon. En Maken dat is heerlijk. Maken jullie ook op jonge mensen do ja, maar, door het zo aan te pakken? Ook, ook, maar... Uh, niet, niet per se, want uh, uh, ook voor mij, waarom zouden wij van, van mijn generatie het ook niet heerlijk vinden om naar een feest te gaan en om te bewegen en te dansen. Het is eigenlijk een voorstelling waar al die uh, generaties en leeftijden prima door elkaar heen uh, kunnen. En ook, dat hebben we ook nu gemerkt bij onze try-outs. Het is van uh, 70 uh, tot 17 en dat gaat prima. Ja, toch, het is het, het stuk waar. Er is ontzettend veel gedoe met je doe, About Nat. Ja. Die titel zegt het al. Uh, dat is denk ik ook weer lastig om dat echt heel spannend te houden. Omdat er niet echt één hele grote uh, ja, lijn in zit. Klopt, hè? daar heb je wel een beetje gelijk in. Alleen het bijzondere wel aan, aan, aan deze. Uh, veel gedoe is dat het stuk ook ergens een beetje kantelt. Op, op een gegeven moment uh, uh, wordt iemand valselijk beschuldigd, en uh, dat loopt dusdanig aan de hand dat een huwelijk. Uh, wat plaats gaat vinden, letterlijk niet doorgaat. En dat raakt toch wel. Dat, is, dat, is, dat raakt. En daardoor krijgt het stuk toch ook een hele emotionele kant. En waarbij dan opeens de intrigue uh, belangrijker gaat worden en ook si simpeler wordt. Dus je zit een beetje, klopt? En, uh, het begint mm -hmm. met heel veel plotjes, heel veel gedoetjes, heel veel muziek. En opeens trekt het, het naar een, een ja, veel emotionelere uh, en ook wat, wat diepgavende laag. En, en, en dat maakt de avond ook wel bijzonder, moet ik zeggen. Nou ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom dit stuk niet zo heel veel wordt opgevoerd. Klopt. Ja, althans in Nederland. Maar ja. in Engeland wordt het best wel heel veel gespeeld nog. En in Amerika. Ja. Uh, maar het klopt, we, in Nederland hebben de, wordt het minder vaak opgevoerd. Misschien ook wel door die combinatie van uh, die rare komedie met toch ook wel een tragisch randje. Ja. En, en als je er muziektheater van maakt, accepteer je dat veel makkelijker. Heel veel mensen op het toneel, alleen mogelijk omdat het de Utrechtse Spelen betreft. Of was dit anders ook wel uh, op de planken gekomen? Uh, nou, ik denk wel dat het heel erg bij ons past om het zo bijzondere anstrenering te maken. En dat kan natuurlijk ook omdat we uh, nauw samenwerken met de Schouwburg. Zodat we het ook maar, want het kan echt alleen maar in die Schouwburg, mm. voor deze periode. Dus de komende weken. Iedereen moet ook naar Utrecht. Dat er, jullie ja. gaan toen geen toernooi doen of zo? Nee, dat, dat, dat, dat onmogelijk, is onmogelijk. Echt, ja. Want uh, die, die zaal is er totaal voor uh, aangepast. Dus je, je moet ervoor uh, naar Utrecht komen. En ja, het is ook wel een bijzondere schouwburg met een, uh, een fijn publiek. Maar die ook het, het lef heeft om op deze manier uh, ja, ja, en en te dus produceren. Ja, inderdaad. Echt hele grote bezetting natuurlijk. Er zijn uh, twaalf, twaalf acteurs. Ja, en dan de hele band, acht, uh, ja. acht man. Suzanne Visser noemden we al. Sanne Vogel zit er ook in. Ja, toch? klopt. En ja, Man van de Warme ah, Winkel. En Paul, uh, René Kooi, natuurlijk, die ook de ingebeelde zieken speelde, onder andere. En Rayman. Benja Bruining, die ook een Rayman speelde. Er zijn veel spelers die van allerlei projecten die wij als Utrecht Spelen doen. ook in, in, in deze forsting bij elkaar komen. Floors Verkerk speelde. Uh, Hamlet uh, bij ons. En die zit er nu ook weer die in? Die zit er ook in. Goed. Dankjewel ja. Jos Stie van Theatergezelschap de Utrecht te spelen. Het geeft dus over de voorstelling veel gedoe om niks vanaf morgen in première te zien tot en met 6 september in Utrecht in de Stad Schouwburg. Meer informatie via onze website. Zometeen Kamerbreedte. Die komen vanuit Den Haag, de openbare bibliotheek. Ja, verzamelen! Ondanks bezuinigingen blijft Defensie een populaire werkgever. Vroeger had je een baan voor het leven. Dat is niet, uh, niet meer zo. Maar je kunt wel je hele leven lang werken bij Defensie. Maar dan moet je wel eerst je algemene militaire opleiding volgen. Iedereen moet dit doen. 15 weken afzien en uitdagingen. Oh man. Op. Iedereen gaat dan een keer een moment krijgen. Ja. Dus even in de Volgende week in Karo, Goedemorgen in Nederland... van spijkerblauw naar lege groen. Toen ik de kleren kreeg, dacht ik van ja, nou zit ik eigenlijk in. Nou, voor elkaar. Asch. Links. Radio 1. 2. Het nieuws... 3.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 Kijk op triados.nl. Dit is Radio 1.